Pijl de Bruin met het NOS Journaal. Op de A12 in Den Haag heeft de politie waterkanonnen ingezet... om de blokkade te beëindigen door Extinction Rebellion. Eerder meldde de politie al dat klimaatactivisten werden aangehouden. De gemeente had de blokkade verboden. Ondanks voorzorgsmaatregelen waren demonstranten toch de snelweg opgekomen. Het verkeer daar kan de stad niet in of uit. Extinction Rebellion blokkeert het einde van de A12 in Den Haag geregeld. De actievoerders willen dat het kabinet een einde maakt aan wat ze noemen... het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Het congres van de Duitse rechtsradicale partij AFD... heeft leider Alice Weidel unaniem gekozen als kandidaat bondskanselier. Ze kreeg een staande ovatie. In haar speech zei Weidel onder meer dat ze de Nord Stream gasleiding naar Rusland weer in gebruik wil nemen... en dat, als de AFD aan het ruur staat, alle windmolens worden gesloopt. Ook zei ze dat er een ander migratiebeleid moet komen... geïnspireerd op de Nederlandse en Hongaarse plannen om afscheid te nemen van het Europese asielbeleid. Het Oekraïnse leger heeft twee Noord-Koreaanse militairen gevangen genomen en overgebracht naar Kiev... waar ze worden verhoord, dat schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X... Hij heeft ook foto's van de Noord-Koreanen gedeeld. De twee gevangenen zijn gewond, maar krijgen wel medische zorg, schrijft Zelensky. Een parachutist is vanmiddag per ongeluk geland in het apenverblijf van Auerhans Dierenpark in Renen. De bedoeling was dat hij zou landen op de middenstip van het voetbalveld naast de dierentuin. De voetbalclub nam daar een nieuw kunstgrasveld in gebruik. Maar dat ging mis, waardoor de man dus in het verblijf van de apen belandde. Volgens het dierenpark heeft de man veel geluk gehad. Als hij 100 meter verderop was geland... zou dat bij de leeuwen of de olifanten zijn geweest. Dan het weer, wolken, zon en hier en daar een bui. Het is 3 graden in het oosten tot 6 graden op de wadden. In Limburg ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vanavond en vannacht opnieuw gladheid. Morgen overwegend droog met meer bewolking. En dan wordt het 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Yeah. Don't you bring the sunshine Don't blame me on the moonlight Don't blame me on the good night Don't blame me on the boogie Sunshine Moonlight Good times, boogie. Ah! Woo! Moonlight. Yeah. Good times. Mm -hmm. boogie You just got the sunshine Bij ons hoor je ook heel veel lekkere non-stop muziek, Dolly. En zo zat ik van de weg te luisteren naar ZTV. en toen kwam deze plaat langs, die, die ik net draaide. Ja, lekker. Ik denk nou lekker, die ga ik zaterdag ook draaien. Dus, ja, na-apert. Na-apert. Ik heb het na-apert <laughs> van onze non-stop nou, uh, muziek. Ja, maar dat doe ik ook wel eens, hoor. Ja. Dan zit ik in de, de auto en dan denk ik... Oh, dat nummer vind ik zo geweldig. En dan, dan ga, ik, ga ik ook even op mijn telefoon zetten. En als je niet weet welke plaat het is, dan je uh, meffen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 Ja, en hoe je er dan weer uitkomt, ja, ja, ja, ja. als je er helemaal in zit, ja, ja. eruitkomt. Oh, dat kom je wel, wel. Oh, ja. dat wel. Maar erin is, nee, dus, ja, dat is een uh, heel ander verhaal. Je komt er nooit meer in. <laughs> nooit meer in. En dan nee. denk ik, ja, wie weet hoeveel leuke filmpjes en foto's die man er allemaal erin gezet heeft. Precies. Ja. En die ben je dan mooi kwijt uh, uit je gewoon, Echte, uh, gewoon hardenschuiven. Eh, ziekmakend, joh. Ziekmakend. Ja, ja. Nou, wat niet, niet uh, ziekmakend is, dat we straks weer een pitreport hebben met Rendel Loos. Oh, wel? En we gaan niet naar Beverwijk toe. Nee, dan we gaan is hem weg, gewoon hè? thuis bellen. Oh, mag dat? We gaan hem thuis bellen en Oeh. dan een pit Report met uh, Reynolds. En morgen een hele speciale uitzending. Uh, Zat wordt op zondag de special met uh, Reynolds. En morgen tussen 2 en 5 gaan we drie uur lang over uh, ja, alles wat hij met uh, ruim 30 jaar autopassion uh, meegemaakt heeft uh, met de automodellen-shop.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 Neem nog eventjes plaats, een minuut voor je gaat Kan je überhaupt bestellen Want er is iets en het speelt al lang En ik wilde het al zeggen, maar het maakte me bang Maar nu je met je jas aan staat, weet ik maar geen raad En mijn hart gaat alsmaar sneller Dus ik zeg toi et moi, nous sommes très speciaal. Ja, en ik ben mezelf omdat jij bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En toi et moi, zijn zo'n mooi verhaal ik ben mezelf om the chair, je bent En ik ken mezelf om jij me kenten Misere, oh. ik wil een mission. maar moet ik dan naar als de Ship? Pardon, Hoe vaak kom ik mee als ik bij jou samen doe? En jij pas bij de deur dan je best gaat. Ik zeg toi, en moi, nous sommes très mij, en mij, en mij, en mij, en mij, en ik. Ben mezelf Bent en mij, en mij, en mij, en mij, Ik ben want ik ben mezelf omdat jij je bent en ik ken mezelf omdat jij me kent en je niet la la la? Voor uh, de Pit Report hoor je Climbing en Fisher en Love Changes. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, ik moet toch een beetje afkicken, wat normaal gesproken zou ik zeggen. En dan gaan we weer naar het theater van de Autosport. Daar zit uh, ja. Rendel, Maar Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, zit je nog steeds in het uh, theater van de Autosport? Nou, vanmorgen wel, uh, vanmorgen wel. Nu optoom ik niet. Nou, jongens, uh, mijn zaterdagen gaan er heel anders uitzien. Ik uh, kom net terug van een ...centrum met mijn schoonmoeder en mevrouw. Oh, oh. Ik heb nieuws voor je. Dank wat even wenen. Ik vind het ook wel het andere uit te Daar heb ik je vorige week voor gewaarschuwd, hè? Ja, dus ik liep net tussen de portes en denk wat doe ik? Ik ga mijn winkel weer openen, ik ben er klaar mee. Ja, je moet ja. dat ook stapsgewijs gaan doen, joh, niet meteen zo'n... Nee, ja, maar weet je, ze, ze gooien me ook gelijk in de diepe. Ja, dat wou of ik nou, zeggen, nou, ja. We, we laten hem even weten oh. nee, gelijk, ik moet dit, ik moet dat, ik moet... Bij mijn zuster geloof ik een huis gaan schilderen. Oh, jij, nou, oh, jij. Oh, oh, oh. oh. Nou, ik geef het een half jaar en dan doe jij je winkel weer open. Ik hoor <totie> het al. Dan, dan bel ik Ferry, daar van, van, van, die al wel bekend van uh, natuurlijk natuurlijke uh, pole position in, uh, in Zandvoort. Die bel ik weer ver. Ik weet niet hoe we het gaan doen, maar waar gaan ze allemaal weer winkel open? Ja, <hijen> ja, ja, ja. <hijen> ja dat, dat kan altijd natuurlijk. Dus, uh... <hijen> Want wat hij heeft natuurlijk ook gestopt. dus, uh, je, dus uh, Die heeft ook zijn winkel verkocht tijdens de Ja, Dus uh, we zaten ook bij elkaar. Nou ja. Ik heb een leuk pandje gezinkt, Ferry. Ik stop met de winkel. Ja. Hey, ik heb een leuk ja. padje gezien. Ja, ja, ja. Dat ja. ja, ja. wordt uh, lotgenotencontact. Ja, <laughs> dat noem je dat. Ja, ja, ja. Het dat zal je, zal je maar gebeuren. Binnenkort weer een heropening van... Uh... Ja hoor, ik ja, voel ja. het al helemaal aankomen. Auto Autopassion en pop uh, en ja, ja. Position uh, en samen. Paul Position uh, gewoon samen winkel beginnen. We gaan, ja. We gaan het wel zien. Ja. ja. ja. <laughs> ja want je, je hebt wel heel veel meegemaakt natuurlijk. Hè. In die uh, ruim 30 jaar uh, dat je in de automodel... Uh,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 Stoeltjes schuurd. Ja, nou, we gaan het wel zien. Ik, heb, nee, ik neem bier en borreltjes mee. Nou, we gaan het goed komen, toch? Ja, dan gaat het zeker goed komen. Dus, nee, maar je, je hebt nog geen uh, zicht op uh, hoeveel uh, nee, ik heb mensen... nee, nee, nee, want ik heb ook met ze gesproken. Nee, die kon niet die kon niet. Die durf niet. Oh. Durf niet. Ja, weet je, dat zijn mensen ook. Ik ga het wel zien. Ik heb wel veel gedaan. maar horen het vanzelf wel. Ja, zeker. En, uh, Mag ik wel de, komen. De, als we er wel heen zitten, joh. Ik heb toch twintig uur nodig. Dus het maakt helemaal niet uit uh, de, om dat uh, vol te gaan krijgen. Ja.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 Hier bij ons ja. uh, over uh, ja, automodellen, autoshop uh, wat je gehad hebt. Over van alles. Auto en over auto de autosport zelf natuurlijk. En de raceklasse ja. en uh, noem maar op. We gaan, we gaan een gezellig programma worden. Zeker, zeker ja. weten. Nou, ik heb er zin in uh, in ieder geval. Dus uh, dat... Uh, ja. Nou ja, ik ook, want uh, er gaat er ook gebeuren dit jaar. En ook natuurlijk in de, in de autosport gaat er een hoop ook gebeuren. Uh, dus uh, we gaan het allemaal een beetje, een beetje zien Er uh, was natuurlijk alweer even een bom trouwens. Uh, even dan uh, uh, toch even terug naar de Formule 1. Een grote bom natuurlijk in de Formule 1 van Flavio Briatore. Ja, dat is natuurlijk wel de grootste maffia van de Formule 1. Die, je me, die gelijk zei: ik ben een hele grote fan van Colapinto Pinto. En die maakte een reserve rijden bij uh, Alpine. Oh. Nou uh, Jack Doen, eat your heart out. Jij gaat een de taak krijgen. Die moet gelijk gaan presteren. <laughs> ja, toch? En anders, uh, dus, gaat Colapinto uh, uh, erin?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 Uh, wat, uh, die, uh, dat hij achterop uh, vloog uh, opgegeven. Uh, hij was even, was even zijn was was eerste kant uh, vol, vol, vol, Volgens mij was dat met Irvine en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 Ja. Dus een landencompetitie uh, toen de tijd. Maar daarbij wel. waren toch de auto's in principe allemaal gelijk? In principe allemaal gelijk, alleen mochten wel de ingenieurs de auto's zelfs afstellen. Maar motoren, uh, onderstels, de was allemaal gelijk. Ja. En, uh, en dat was de kwestie eigenlijk gewoon van de auto's een goed mogelijk afstellen in het hele verhaal. En dan uh, de dantereetje vooraan.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 ik ja. vraag me wel zelf van was het niet uh, drukker dan uh, met clapi nog uh, zeg maar nou er waren met minder tribunes dus ineens stonden we wat meer in de duinen zo oh, ja. uh, en uh, zo'n hele arena was niet gebouwd hoor daarvoor toen de tijd nee zeker dus, niet zeker niet ik kon volgens mij direct stuk vol een paar tribunes nou, dat is hier naast gebouwd uh, dat moet even goed in en en die duinen natuurlijk ja toen nog duinen helemaal richting uh, tassenbocht. en stond ook helemaal vol dus dat is wel een hele mooie tijd geweest hoor zeker uh, ja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 Af en toe op de rechterstukken zie je af en toe nog eventjes die fokjes eronder vandaan komen. Zie je de kitplaat, uh, op het rechterstuk zitten. Maar het is niet meer zo dat ik omboord zie zitten dat ik die rijders uh, een kopje uh, duizend keer op en neer zie gaan. Op 100 meter. Nee, volgens uh, mij is dat redelijk opgelost. Uh. Dat is, volgens mij zijn ze daar redelijk wel vanaf op te Het heeft ook te maken met heel veel meer factoren. Ook de stijfheid van een band, de stijfheid van ophanging en andere zaken. Uh, maar volgens mij hebben die balans hebben de meeste teams wel gevonden. Uh, soms zag je het in de training, hè, dan gooien ze bij Express even wat lager, en zeggen die rijders gelijk, een uh, drive Ik kan er niet mee omgaan en, en dan moet die auto weer omhoog. Uh, simpel. Dus, uh, uh, dus ja, dat is, uh, volgens mij, dat, dat, die fase zijn weer, weer voorbij. Maar het was wel verschrikkelijk voor de rijders hoor. Hoe, uh, als je zag hoe die kopjes op en neer gingen, daar nou, ja. zou je niet willen zitten. Gekhuis. <laughs> Nou ja, onze kopjes gaan morgen ook heen en weer tussen twee en vijf uur. Benno staat me al heel raar aan te kijken. Van waar heb je het nou weer over? Maar in ieder geval, samen met Thomas en jou dan in de studio... gaan we er een mooi feestje van maken, Rendel. Ja, absoluut. We gaan over over hele mooie dingen hebben. En ik denk dat de mensen verbaasd zijn wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dus helemaal fantastisch. Zo is het. Nou, ik zeg tot morgen en dankjewel weer. Ja, zie je hem ook? Oh. Absoluut. Oké, okay, groetjes. the fee Morgen dus uh, Zandvoort op uh, zondag tussen 2 en 5 uur. Met de rendelozen, en uh, uiteraard ook weer heel veel over de autosport... en uh, de modelauto's, uh, zeg maar, uh, Benno. Ja.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 Wat ben je aan het voorbereiden voor morgen? De rin, de, voor rendel, zeg maar. Nou, dat is allemaal al klaar, oh, hoor. Maak je geen waar. zorgen. Nee, want ik zei dat jij zelfs een muur uh, hier uh, uit ja, het pad ja, gesloopt uh, had... om nou, ruimte toch, te maken. Dat doen we buiten de uitzending, want het is zo gejekker allemaal. <laughs> dus, dus. Okay, maar ja. er ernstiger is... Uh, dat, uh, even kijken, dan moet ik... Dag, uh, want dat is een opschaling bij het Al-Eiland Marken. En dat is op, op precies zijn op het Oosterpad in Marken.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 Did you still want me SOS-band hoorde je met Tell Me If You Still Care. Lekkere disco-klassieke. Nou ja, het is eigenlijk meer een romantische plaat, hè? een beetje. Maar het was wel uit de discotijd, uit de, uit de jaren uh, nou, tachtig. Dat Bent uh, werd ja. toch geslepen? Ja, lekker Ook dat, ja. En ja. De weekend curl hadden ze ook nog en, ja. en nog een paar andere.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 Misschien te laat geboren Of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren Al tot de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen, kathedraal Van Amsterdam tot aan Maastricht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 Misschien vandaag, misschien over een jaar ik zal ze kussen en begroeten komt vanzelf we weer voor elkaar. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen handen maken, laat me.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 En zoek jij nog maar eentje uit. Voorlopig blijf ik nog jou zanger, Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat mij nou maar blijven wie ik ben. nog nooit zo gedaan.